Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Ho, ho. De laten kok met het NOS-journaal. Het aantal moorden in Nederland is het afgelopen jaar weer gedaald... na een opvallende stijging in 2017. Dat jaar werden 158 mensen om het leven gebracht. Het afgelopen jaar waren dat er 108. Blijkt uit cijfers van de website Moordatlas... die alle moorden in Nederland bijhoudt. Bij het Vredespaleis in Den Haag wordt een waken gehouden... voor de slachtoffers van de oorlog in Jemen. Het is een initiatief van tientallen religieuze... en levensbeschouwelijke organisaties in Nederland. Er waren toespraken van onder meer rabbijn Soetendorp... en oud-politicus Jan Terlauw. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking... had een videoboodschap ingesproken. In Jemen wordt al bijna vier jaar gevolgd door het regeringsleger... gesteund door saoedi arabië en Houthi-rebellen. Miljoenen mensen zijn verstoken van voedsel... en afhankelijk van hulporganisaties. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam heeft een 12-jarige jongen een val van 6 meter gemaakt. De jongen wilde zijn oma aan het schrikken maken... en verstopte zich in een oude vleermuisgrot die niet meer in gebruik was. Daar viel hij in een metersdiepe put. Hulpdiensten hebben hem gered. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar zijn verwondingen zijn, is niet bekend. De Delftse chipmachinefabrikant Mapper is failliet verklaard. Er werken ongeveer 270 mensen. Mogelijk kan het bedrijf een doorstart maken. Verschillende partijen hebben interesse getoond. Ook de grote concurrent van Mapper, chipmachinemaker ASML... zegt in gesprek te zijn met het Delftse bedrijf. In Rotterdam heeft de politie in een auto 400.000 euro aan contanten gevonden. Ze deden de ontdekking toen ze een auto controleerden... omdat ze zagen dat er nogal wat briefjes van 150 euro in lagen. De twee inzittenden zijn opgepakt.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. GFM. Oh ho, ho, ho Dit is kerst met GFM. Met men nu. Het weekend in.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 like a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 Ritme, Ritme van CFM.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 Searching fever underground I, I...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 het gebeuren oh, oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij Toch voel je zo dichtbij oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Iets dat zomaar verdween Dwars door de muren heen wat alle Geweest, het was zo voorbij De woorden uit jouw mond genageld aan de grond Je hoopt ze niet te horen Ik ben verloren oh oh oh oh, oh oh oh, Al ben je niet bij mij Toch voel je zo dichtbij oh oh oh, oh oh, oh oh, Niets dat zomaar verdween Dwars door de muren heen, want alle Bracht kilten om me heen Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou Oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij Oh, oh, Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen Go down go down. Do what I want, what I like, go. Dit van zandvoort. Dancing under my skin yeah.